Het is een vrij normale ochtendspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A8, Zaandam richting Amsterdam, voorknopend Koenplein 5 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen de afrit Haarlem-Zuid en knopend Badhoeverdorp 5. A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Zoetermeer en Den Haag 7. A27, Breda richting Utrecht, tussen knopend Gorkum en Lexmond 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeer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 Now I find I found someone to stand by me 3 uur, welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM. En die begonnen we met de single van Bill Medley en Jennifer Wars. En I had the time of my life. CFM voor Zandvoort en de regio. En zo, in het begin van uur 2 gaan we eerst weer even naar uh, Als meer toe. Want jouw is voor ons bij de voetbalwedstrijd van vandaag. Gaat het al beter met EV Zandvoort? echt op hete kolen, Want toen uh, de, de luisteraars uh, naar het wereldnieuws van Zandvoort en zeer wijde omgeving luisterden, is soms tegelijk gelijk hoog gekomen met, van, met alles meer. Het was een corner vanaf uh, links. Die werd genomen door en Berg en Mitchell bah, uh, ja die uh, onze hoofd er tegenaan zien. De keeper had niks meer te vertellen. Daar is, dus staat nu Sansfoort 1-1. En dat is, uh, ja, gezien het beeld van de Westen niet echt heel zo gek raar. Sansfoort is wel zwaar wat minder op de avond zelfs van uh, Aalsmeer, maar uh, er wordt toch redelijk uh, wordt er, uh, de bal uh, redelijk gehouden en echt worden de finish niet in een hele grote problemen geweest nu mag Zandvoort gaan ingooien, dat doet Bas Lemmens. en ik was ook even vergeten te zeggen dat Billy Fisher ook niet aanwezig is daarom staat Bas lemmers nu op de linkerkant te verdedigen, uh, geen idee wat er met Billy is, uh, Boy is geblesseerd, dat weet ik wel, maar goed, uh, ze zijn er alle twee niet, de Fisher is en uh, Aalsmeer mag een vrije schop gaan nemen eind van het doel van Zondag van tot een hoge bal in het doelmond. Wordt weggetopt door Paul van der Oort. In de voeten van een aanval van Aalsmeer. Die gaat nu een beetje proberen te pingelen. Dat lukt hem niet. Dan kan wel de bal breed spelen. En die gaat nog een keer breed. En dat is een afstandsschot. En dan gaat een metertje of 6-7 naast het doel van de fit. We hebben gespeeld nu uh, 36 minuten. En ik wil graag nog even voor de uh, rust uh, terugkomen. Dus we gaan nu terug naar de studio. Oké, okay, dankjewel Joop Vres. Zo meteen komen we inderdaad weer bij Joop terug. Ja, alle wandelaars die zijn vandaag lekker over het uh, strand heen gewandeld. Een licht zonnetje bij en uh, vooral heel veel kou en gure wind. Maar ze hebben het allemaal getroceerd. Alle bijna 4000 lopers vandaag. En voor hun gaan we nog een lekkere zonnige plaat rijden. Om een beetje op te warmen. Na zo'n uh, koude wandeling. Hier is On the beach van Chris Ria. De Sanfords radio bij CFM. Sanford op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En we schakelen weer live over naar Aalsmeer, Want daar is Jouvenes voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd. Alsmeer SV Jap. Ja, sterker nog Rob. Dit was juist het laatste plaatsje van de eerste helft van een hele goede schrijvers. Heeft het ook niet moeilijk. Zijn twee ploegen uh, die uh, vooral het laatste 20 minuten aan elkaar gewaagd zijn. Dus het gaat uh, redelijk schokkend. Ik heb hier ook wel eens een andere mensen gezien. Dat er echt bij ploegen met de thuis met elkaar stonden te dreigen en er ook nog een paar keer geslagen werd. Maar dit is gewoon een lekkere wedstrijd, leuke wedstrijd. En zelfs uh, Berg, die, uh, die had nog een kans, dat moet ik zeggen, van Nick maar Neuserberg had zelfs nog een kans. Uh, er werd een keer teruggespeeld uh, op de keeper en te uh, zacht, uh, hij kon er komen. maar hij kon niet zelf op de bal onder controle houden, uh, krijgen, om die bal nog achter de keeper uh, te definiëren. Maar goed, het doet voor dus, met name de laatste 20 minuten, erg goed. Ik zeg, 20, 25 minuten, er valt een me helemaal mee, een hele jongen ploeg van zullen voetballen. En dat is belangrijk, en op de gaan we verder met die tweede helft en zullen we wel zien wat er gaat Oké, okay, dankjewel Jop, en zo meteen komen we uiteraard voor de tweede helft bij Jop Fades terug. Eerst meer muziek, hier is de nieuwe Michael Bublé. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by by yourself. And I don't know who...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 Beautiful day I can't stop myself from smiling If I drink and then I'm buying And I know there's no denying That it's a beautiful day to send it's up and the music's playing And you if it started raining You won't hear this boy complaining Cause I'm glad that's all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 Naadwerkelijk, nu het vervelen, hè? <laughs> nee, gewoon oh, lekker. We Edward, Maya en de Stereo Love. Ja, we hebben nog wat uh, over de uitzending van uh, volgende week. Vrijdag was volgende week vrijdag, dan hebben wij een uh, speciale uitzending, uh, albert joan ja, dat heb je goed gezien, Rob. Ja, dat is voor onze klassiek liefhebbers. Want op vrijdag 29 maart, dat is dus aanstaande vrijdag. zendt uw lokale radioomroep CFM Zandvoort in het teken van Pasen integraal de Matthäusportioen uit. Voorafgegaan door een inleiding van Henny van Petergem. De Matthäus Passion is een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach... en is een van zijn bekendste en langste composities. De uitzending begint die vrijdag om 8 uur... en vanaf 9 tot 12 uur volgt de integrale uitvoering van de Matthäus Passion. Voor de liefhebbers een tip, zoals mijn vader dat vroeger ook altijd deed... houd een tekstboek en of partituur bij de hand gedurende de uitvoering. Dus aanstaande vrijdag van 8 tot 9 de inleiding uh, verzorgd door Henny van Petergem... over de Matthäus Passion en de achtergronden daarvan... En dan van 9 tot 12 integraal de Matthäus-Passion. En mensen die nu op de vrijdagmorgen naar ZFM Zandvoort TV kijken... wees gerust, uh, Roel uh, van der Hof zal een aangepast programma uh, samenstellen. Maar ZFM Zandvoort TV gaat ook door. Maar wel op de achtergrond met de muziek van de Matthäus-Passion. Dus u hoeft daar niets van te missen. Dat is aankomende vrijdag. Tijd nu voor een verzoekplaats. Ja, We gaan hem draaien voor Leo Schoen. Ja, en Leo, hier komt hij dan...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 Verdraaid lang geleden dat ik jou aan de bar heb ontmoet. Ik liep. Deze acht dan een goed gesprek met de echte vrees. Lekker allemaal even meedoen hè, met deze ziel uit het 1984 alweer. de Landwijk van Aversaat en Farek Zachter al bij Speciaal gedraaid voor uh, Leo Snoed. Ik had dat je hem leuk vond, uh, Leo. Bedankt alvast voor het luisteren. Hou hem lekker aan op uh, CFM. Tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag en het is half vier geweest. En dat betekent tijd voor de evenementagenda. Ja, en ik begin even met een kombietje. Allereerst, vanavond is er in Café Oomstee aan de Zeestraat in Zandvoort. Een karaoke, dance, classics en disco avond. En dat begint vanavond allemaal om negen uur. Karaoke, dance, classics en disco. Café Oomstee vanavond om negen uur. En als u dan denkt, dan zitten de activiteiten voor Café Oomstee erop dit weekend. Nee, want morgenmiddag hebben ze in Café Oomstee de Zandvoort Quiz. En die begint om half drie. Goed, gaan we door. Nou ja, zo, terwijl er nog uh, vele, vele wandelaars uh, moeten gaan uh, finishen. En al vele gefinished zijn vandaag tijdens uh, de 30 van Zandvoort gaan wij alvast even kijken naar morgen, want dan is het de omloop van Zandvoort. En dat is vanaf half negen en het begin, dat, begint, dat speelt zich allemaal af. In eerste instantie op het circuitpark Zandvoort en daarna in de omgeving van Zandvoort en het centrum. Dan heb ik het op zondag 24 maart, zal gelijktijdig met de Runners World Zandvoort circuitrun de omloop van Zandvoort worden georganiseerd. Een nieuw jaarlijks terugkerend fietsevenement speciaal voor recreatieve sportieve fietsers. De start is vanuit de Pitstraat waarna de deelnemers een route van 4,2 kilometer afleggen op het circuit. En daarna voeren de routes in de zuidelijke richting door het groene hart over 40, 80 en 120 kilometer, waarna de finish in het sfeervolle centrum van ons prachtige dorp zal plaatsvinden. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk, maar toeschouwers zijn natuurlijk altijd welkom. Morgen vanaf half negen de uh, omloop van Zandvoort. En uh, voor de fietsers, ook houdt u rekening mee met die straffe wind en het gevoelstemperatuur. En uh, daar fietsers uh, weten wel hoe ze zich daarop moeten kleden, uh, dus maar denk er even en houd we weer weerberichten in de gaten. Dat geldt natuurlijk ook voor, voor het evenement morgen. Uh, Runners World Zandvoort run. Ook dat circuitpark Zandvoort strand en in het centrum van Zandvoort. En dat begint allemaal om half elf. En bij de Runners World Ciclieren run is geen kilometer hetzelfde. De populaire voorjaarsklassieker trekt, trekt tijdens de zesde editie naar verwachting 15.000 hardlopers. U hoort het goed. 15.000 hardlopers. Naar onze populaire bladplaats om tevens het nieuwe strandseizoen mede te openen. Het parcours van de 12 kilometer bestaat uit het spannende racecircuit, een uitdagend strandparcours, festiviteiten in het centrum en de finish voor de eretribune op het circuit. De ladies circuiren en Mens circuiren, 5 kilometer, spelen zich volledig af op het circuit. Voor de jongste deelnemers staat er natuurlijk de Kids circuitrun en het scholenkampioenschap op het programma. Dus ga naar het circuit toe en ga genieten van allereerst de omloop van Zandvoort, dat fietsevenement, en dan om half elf begint de start van. Van de circuit run. Uh, dan gaat nou, de ondernemers in Zandvoort laten zich morgen natuurlijk ook niet onbetuigd, want er is een groot dorpsfeest rondom dit circuitrum. En dat speelt zich allemaal af in het centrum van de Zandvoort. En dat begint allemaal om half één en duurt tot half vijf. En dit is het jaar voor de zesde keer een locatie om extra ex activiteiten te laten zien. Op het Gasthuisplein, het Raadhuisplein, Haltestraat, uh, Stationsplein. En uh, genoeg reden om morgen naar het centrum van de Zandvoort te komen, want er is van alles te doen van dj's, muziek, dansfeest, de Muggenblazers, Kinyami, uh, springdemonstraties en noemt u maar op. Dan maken we een bruggetje naar 28 maart en dan hebben we het over uh, Magic Cabaret Theater Dinner Show in de Beach Club Take 5. En dat speelt ook allemaal af aan de strandafgang Lood, nummer 5. De prijs is 49,50 euro en begint om 6 uur. Tijdens deze avond van de wilklassen nemen Rob en Emiel u mee naar het theater van Beach Club Take 5. En laten zij u versteld staan. ook u gelooft uw ogen niet. Deze fantastische avond begint met een heerlijk voorgerecht... in een sfeervolle restaurant... waarna u naar het theater in de Zuidzaal gaat. Waar de avond vol met magie begint. Een avondvol Magic Cabaret Theater dinner show... Eh, bij Beach Club Take 5... aanstaande donderdag 28 maart. Nou, 29 maart moet u vroeg op... want ik heb u al gezegd, vanaf 8 uur op uw lokale omroep. Eerst een uur de inleiding... van Matthäus Passion en dan van 9 tot 12 integraal de uitvoering van de Matthäus Passion. En dan als kunt u s'avonds bent u weer van harte welkom in Café Koper aan het kerkplein nummertje 6 want dan is het weer tijd voor smartlappen en levensliederen zingen. U bent, de, de entree is natuurlijk gratis en u bent vanaf 9 uur van harte welkom. Vrijdag 29 maart smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper. Dan gaan we naar de zaterdag 30 maart en dan hebben we het uh, glasplaat negatief maken in het Zandvoortsmuseum en dan heb ik het over de Swalueestraat nummer 1. Uh, dat kost 140 euro. Doel, doel van de workshop glasplaat negatieven maken is het informeren over deze vorm van fotografie en een blik te werpen in het verleden hoe men toen al die prachtige beelden kon maken. Eindresultaat van de workshop is dat je zelf weet hoe het procedé werkt en het begin tot eind. En kan je zelfs aan de slag met het maken van glasnegatieven en fotograferen zoals het in de oude dagen ging. Dus mocht je dan nog nadere informatie willen hebben, kijk op info apenstaartje norma post norman post Nl, info a. Norman Loost. NL. Of ga van de week even gewoon langs bij het Stadtsvoorts Museum. En laat u verder inlichten. En dan is het alweer zover. Zaterdag, ja, dan is het Pasen. En dan hebben we zaterdag 30 maart. Tot en met maandag 1 april geld op het circuit par Zandvoort. Want dan is het weer tijd voor de kruidvat. Gilette Paasraces. Aanvang 9 uur. Uh, zowel zaterdag als maandag een vol programma met kwalificaties. En op de maandag races. En CFF Zandvoort is drukdoende om u die maandag de race beelden live via Digitaal Kanaal 40 tot u te laten komen. Kijk, dat is helemaal goed. Over oh, het hoor je trouwens ook uh, dat onze buren weer open gaan. De buren, ja de, buren, de, buren. de buren. Ja, kan je. Het water ja, ja, gaat het weer open. Ja, ik sprak de nieuwe eigenaar gisteren eventjes. En ze zijn nog druk doende om alles in orde te maken voor volgende week vrijdag. Want dan wordt het officieel geopend. En uh, hij heeft mijn telefoonnummer. En we gaan hem een keer in de uitzending halen. Zodat hij kan vertellen wat er allemaal gaat veranderen. Of wat hetzelfde blijft. En uh, zo kunnen we even kijken hoe het wapen er in de toekomst weer uit gaat zien. Helemaal goed. Dankjewel Albert Jan. En wil je de evenementen nalezen? Dat kan op internet op www.zfm fmzandvoort.nl www.zandvoort.nl Kun je trouwens ook live meekijken in de studio van CFM. Met kijk live mee, bijvoorbeeld uh, tijdens dit programma. Of ga gewoon even naar CFM TV kanaal 40 als je digitaal kijkt. En de analoge kijkers gaan naar kanaal 45. Mag je even stel nog wat zeggen? Ja, natuurlijk. Ik kreeg een seintje van Leo schoen. Kon niet beter. Oké, okay, nou, helemaal geweldig. Wel. Dankjewel, Leo. Once there was a scary.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 Once there was this girl Who wouldn't go and change With the girls in the change room And when they finally made her They saw Earthmark I always just me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 Tussen 3 en 5, dan hoor je bij CFM de Euro Breakdown. Met daarin in de 40 beste plaats van Europa. En hij staat er gelukkig nog steeds in deze lekkere, dansbare plaat van Steekholz, de Wallpaper. Nou, inmiddels uh, kwart voor 4 geworden. Het om weer naar Aalsmeer toe, toe te gaan. Naar uh, Jovenes voor uh, deel 2 van de voetbalwedstrijd van vandaag. Jap. Ja, we, Rob, we zijn uh, gewoon niet helemaal begonnen waar we gebleven waren. Twee leuke spelende voetbal, voetbalteams. ...die elkaar gewoon wel het licht in de ogen gunnen... ...maar ja, als je kan winnen, dan je het niet laten. Goed, um, Zandvoort heeft uh, de eerste met name 7, 8 minuten veel op het doel van uh, uh, Aalsmeer gezeten... ...en nou is je net allemaal Aalsmeer voor op de helft van Zandvoort... ...en het is nu, even kijken, 10 minuten geleden dat deze twee helft begonnen is. Wordt weggekocht door, uh, even kijken, Jan Zonnensveld. Die kan er niet goed bij komen en valt terug bij een Aalsmeer-speler. Ik ga proberen daar... Uh, uh, um Um, van de oort uh, te passeren en dat lukt niet. Natuurlijk niet, een paal is dus een terrier die bij zich erin vast. Hij uh, is nu al geprobeerd en uh, wat gaat er gebeuren? Gaat hij nou op de kaart zwaaien, die schijnt zelfstand nog niet? Nee, nee, nee. hij maakt alleen tot rust, Nee, niet. Dat uh, is ook, uh, ja, niemand kon er wat aan doen, maar het gebeurde wel, weet je. Dat, dat, dat zijn van die dingen, die zijn niet prettig. En nu mag uh, Ronkamp van de verzorger van Zandpoort en man mannen dan de andere kant veranderen, van verband van de oort. In het eigen stadshoekgebied. Dus het is niet wel eens om dat uh, van te raken. Daar moet je nog verzorgd worden ook. Uh, ja. Dus het uh, ja. dus is een stil spel. Uh, laten we terug gaan naar de studio. Dan, dan kom ik straks alweer weg. Uh, met de hoop dat het goed hmm. is. My baby Op de achtergrond hoort u het uh, filmthema van uh, de film The Odd Couple. En dat is niet voor niets. Want op 2 april, schrijft u maar vast op, 2 april... opent cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren. Uh, met de film The Odd Couple uit 1968. Met in de hoofdrollen Jack Lemmon en Walter Matthau. Uh, twee gescheiden mannen die besluiten samen te gaan wonen in een appartement in New York. Dat is het uitgangspunt van The Odd Couple. Ofschoon er niets vreemds is aan het casten van uh, twee met Oscar bekronen talenten als Jack Lemmon en Walter Matthe. De twee oudgedienden grapjassen maar steeds met een frisse spontaniteit. Lemmon speelt de Piet Luttige en overdreven kieskeurige Felix. Hij bewijst dat properheid aan waanzin kan grenzen. In tegenstelling tot Oscar, gespeeld door Matheu. Die met de snelheid en grondigheid van een tornado een nette kamer in de vernielingen helpt. Een blijvende en prachtige film met intelligentie die normaal in de gewone comedies ontbreekt. Schrijft u het vast op, 2 april. The Art Couple met Jack Lemmon en Walter Mattheu in de hoofdrollen. En vanaf 1 uur bent u dinsdag van harte welkom. I lost the thread to the most sure today. It fell on the ground and it's thrown away, like a trail leading me back. Like a sheep in the mountain. In the. Ben X. Ben X. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet: <tieks lacht> www.zfmzandvoort.nl